Premier Rutte wil het komende half jaar vooral inzetten op het uitvoeren van afspraken die in de EU zijn gemaakt. Hij zei dat in Brussel, waar het voorzitterschap van de Europese Unie aan Nederland is overgedragen. Het Nederlandse voorzitterschap loopt tot en met juni volgend jaar. De Taliban hebben een speciale eenheid opgericht om IS te bestrijden. De BBC meldt dat. Volgens de Taliban bestaat de eenheid uit meer dan duizend strijders... Die zijn beter getraind en bewapend dan normale Taliban-strijders. En ze hebben één taak, het verpletteren van IS. De Poolse oud-president Lech Walensa heeft in een televisie-interview gewaarschuwd voor een burgeroorlog in Polen. Walensa maakt zich net als veel Polen zorgen over de koers van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid. Bij de verkiezingen kreeg hij zoveel stemmen dat ze alleen regeert, zonder coalitiepartner... De recente beslissingen van die nieuwe regering hebben veel stof doen opwaaien. Het weer, bewolkt maar droog. Morgen wisselend bewolkt. In het westen een spatje regen. Het wordt een graad of 13. Dit was het... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files in de Randstad leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A44, daar is de politie bezig met een arrestatie. Van Den Haag naar Amsterdam staat daardoor tussen Oegsgeest en de afrit Noordwijkerhout 4 kilometer. De afrit is daar ook dicht. De andere kant op een half uur op onthoudt op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Want de politie is dus ook aan die kant bezig met onderzoek. Tussen de afrit Oude Wetering en Voorhout staat daardoor 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort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 Goedemiddag, luisteraars allemaal. Uh, welkom hier weer vanaf de ijsbaan uh, op het gezellige pleintje in Zandvoort. Op het, uh, ja, in het centrum, in het volle centrum van Zandvoort. Erg druk op de ijsbaan. We vieren met de kerst, vieren we natuurlijk dat uh, Jezus is geboren. En hij schijnt ooit over het water te hebben gelopen. Nou, ik ben getuige dat dat mogelijk is, maar het moet wel verroren hebben dan. Dat is als kanttekening erbij, zeg maar. Er wordt uh, bij de techniek eventjes uh, gewerkt aan... Uh, de mogelijkheid om ook muziek te produceren. Je zal het altijd zien. Op het uh, moment supreme. Dan laat de techniek ons in de steek. Dus ik moet het eventjes volkletsen. Ik heb uh, bij me staan mijn zoon Sven. Sven, uh, kom jij mij even ondersteunen, man. Heeft Sven ook een beetje geluid, Jonas? Sven heeft geluid. Sven heeft geluid. Ben, bent u daar? Nog niet, geloof ik. Nog niet. Nog niet. Er wordt aangewerkt. Nou, hij moet het doen. Hij moet het doen, maar hij doet het niet. Dus we, we gaan even de andere microfoon proberen. Ja, ja, die doet het wel. Ja, doet het. Sven, welkom hier, uh, ook in Zandvoort. Kort ja. uh, vinden? Ja, vinden. Ja, je reed met mij mee, dus dat ging wel. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, okay. ja. Nu ben je, uh, geef nog even antwoord, want volgens mij viel het net weg. Nou, je reed met mij mee, dus gezien jij hier bent, oh, heb ik het ook kunnen doen. Ik was jouw Tom, -tom vanavond eigenlijk. Nou, <laughs> volgens mij wist ik het zelf ook wel redelijk, uh... redelijk te vinden. Want je bent uh, een paar keer bij de zender geweest uh, in het programma van Zandvoort Draait Door om, uh, om te zingen. Juist. Yes. Uh, uh, vertel eens aan de luisteraars wat er sindsdien met jou is gebeurd. Want uh, je kwam binnen als een stevige jongeman. Ja, klopt. <laughs> vertel. Um, nou, iets minder stevig. Een lang verhaal kort. Oh ja, we moeten natuurlijk vol praten. Ja. Um, nou, ik begon inderdaad um, 60 kilo zwaarder. Ja. En ben in de afgelopen vier maanden 60 kilo afgevallen. Uh, dat is gebeurd door een operatie. Ja. Een uh, gastric bypass operatie heet dat. En gastric, dat, dat staat eigenlijk voor het spijsverteringsgebeuren, hè? Gastric staat voor darmgestel, dus, Dar, ja, ja, ja. Gast, gastronomisch, dus dat is uh, je darm en je maag. Ja. Of eigenlijk je maagbypass. gastric, bypass zegt het eigenlijk. Ja. Vroeger, dan, kreeg je, of, dan werd die operatie alleen maar uitgevoerd met een maagverkleiding, of, of een maagballonnetje. Hè. De, de, de, een bandje, ja. Maar tegenwoordig gaan er andere dingen passeren als je zo'n operatie ondergaat, hè? Uh, ja, ze doen nog twee operaties. Eentje daarvan is de sleeve. Dat is eigenlijk echt puur een verkleining van de maag. Ja. Uh, die heb ik niet gehad. Ik heb echt een algehele bypass uh, gekozen. Ja, maar je maag is toch ook verkleind, heb ik begrepen. Ja, mijn maag is uh, verkleind naar ongeveer de grootte van een kiwi. Dus daar past nog ongeveer 250 gram voedsel in. Ja, ja. Uh, uh, ja, en, en daarnaast hebben ze dus de dunne darm verlegd. Waardoor ik ongeveer twee meter van het spijsversteringskanaal oversla. En dat zorgt... waardoor er weer minder voedsel in het systeem wordt opgenomen. Juist, ja. Nou, en dat resulteert tot nu toe in uh, 62,3 kilo eraf. Maar dat is wel heel erg snel gegaan bij jou. Want ik, ja. eh, ik heb ook wel andere mensen uh, uh, gesproken die zo'n soort gelijkoperatie operatie ondergingen. En die hebben daar ongeveer dan uh, een jaar over gedaan voordat ze zoveel gewicht verloren. Klopt. En waardoor het zo snel gaat uh, is eigenlijk ook niet echt te zeggen... Het enige wat ze daarmee zeggen is dat het niet zo snel hoort te gaan. Dus ik sta ook onder verscherpt toezicht. Heb daardoor ook wel een aantal complicaties al gehad. Uh, maar ze houden het in de gaten. Want ik zit inderdaad wat, nu... Wat waren dat voor complicaties? Want uh, gebeurde dat spontaan? Of kwam dat doordat je, je niet aan bepaalde instructies hield? Hoe kwam, hoe kwam dat? Uh, nou, doordat ik zo snel afviel uh, zijn, uh, is uiteindelijk mijn darmwand gescheurd. Je darmband, gescheurd, Je darmband ja. gescheurd. En de dunne darm die is heel bewegelijk bij iedereen, bij, bij jou, bij mij. En de dunne darm die verplaatst zich eigenlijk constant. En die is vervolgens tussen een scheur gaan liggen. En uh, toen knel komen te zitten, uh, een tijdje niet goed door bloed geweest. En uh, dat gaf heel veel pijn. Dat hebben ze geopereerd. En toen twee weken in het ziekenhuis gelegen, naar huis gegaan. En toen heb ik daarna nog een keer nabloeding gehad. Allemaal erg vervelend, maar. Uh, het bevorderde wel het afvalproces. Dus dat is dan weer, dat is dan weer het positieve ja. ervan. Want je, jij had een BMI-index. Dat is, dat is dat, dat, uh, het gehalte aan. of het vetpercentage in je lichaam. Ja, nou, BMI heeft een aantal, hangt van een aantal dingen samen. De, je lengte. Ja. Je gewicht. en je vetvrije massa. Ja. En uh, een gezond BMI moet rond de 26 zijn. Ja. En uh, wat had jij? Of wil je het niet verklappen? We hebben um. Hey, Sharrel, we hebben weer muziek hoor. Oké. Okay. Ja, echt waar? En mijn BMI was, uh, was, rond, uh, nou, was precies 49,2. Ja. Dat is een vrij fors BMI. Maar ja. ik was ook vrij fors, dus dat past er <laughs> dan wel bij. Ja. En uh, vanochtend uh, was mijn BMI 30,2. Okay. Dus, uh, zo direct. Uh, minder. Zo direct meer daarover. We gaan eerst uh, luisteren naar uh, Band 8. Gaan uh, we, we dat, Maurice? Do they know it's Christmas time? Free the world, nou. Daar is ongeveer de hele wereld mee bezig. Want er is natuurlijk, ja, met name in het Midden-Oosten zijn er natuurlijk allerlei schermutselingen gegaan. Libië, Syrië. Ja, eigenlijk geen land daar wat, wat niet een conflict heeft. En ja, Europa probeert zich daar ook mee te bemoeien. Uh, Engeland. Great Kingdom. Uh, gaan bombarderen in Syrië. Nederland is gevraagd om mee te bombarderen. Al met al eh, niet echt een leuke eh, situatie zo rond de kerstdagen. Maar in ieder geval, eh, Free the Worlds, dat was een mooi nummer. En dat werd uitgekozen door eh, Willem Bruis. En Willem heeft eh, een eh, arsenaal aan muziek voor ons meegenomen vandaag. Ik weet niet of Willem ook een microfoon bij de hand heeft. Nou ja, heb ik een microfoon? Ja, ja, ja, ja. Ik hoor niks, hoor je mij? Ja, ja, ik ik ik ja. Begint, je begint nou heel langzaam door... Het, ja, het ja is, hallo, het is, hallo, hallo, hallo, hallo. Ha. Ja, ik zet ook een heel eind van je af natuurlijk. Uh... Ja, maar. Wel, wel, wel, Maar kan je zien hoor? Ik zie je. Nou ja, dan moet ik wel goed kijken. Maar kijkt er een felle lamp in en we maan. Ik kan je wel zien, maar niet dat zeg, zegt, het ziet er daar scherp uit. Ja, ja, ja. Hé hey, Willem, want uh, hoe, hoe heb jij uh, die lijst zo samengesteld? Ben je gewoon willekeurig te werk gegaan of heb je echt gezegd van. Nee, nee ik wil, die en die nummers wil ik er per se bij hebben. Nou, ik heb gewoon gekeken naar de laatste kerstuitzending die ik gedaan heb bij CFM. Uh, wat ik kreeg aan verzoekjes. Ja. Aan de hand van die gegevens heb ik dus een lijst gemaakt. Ja. Dus nou heb ik dus uh, ja, een, een kersttop 350 zeg maar. Oké. Okay. En uh, ik maak gelijk even van de gebruik. Aanstaande woensdag. Ja. Van 7 uur s'avonds, 1900 uur tot 22 uur. Ja. Dan hebben we CFM Coast Christmas met een hele lange versie. Een lange versie. Drie een uur. lange versie. Drie uur, hè? Drie uur lang. Drie uur lang. Ja. En dan, nou, dan kan je heel wat repertoire... Wel, gemiddeld als je een, een liedje... Nou, drieënhalf minuten rekent, vier minuten... Met praten mee, zeg maar nou ja als ik als ik als ik, als ik mijn accentloze nederlands een beetje inkort dan, dan lukt het precies ja, ja. ja. Uh, als ik het door vier delen is 15 liedjes in nou zeg 12 liedjes in een uur zoiets dan ja. kan je erachter ongeveer 50 liedjes in die drie uur nee ja. zes en de, Moet 36, en 30 ja. 40 liedjes ongeveer ja kan je kwijt nou ja, en ik kan kiezen uit de lijst van uh, ik zet nou eventjes uh, te kijken 1773 nummers ja dus is dat niet vreselijk moeilijk? Want ja, er is zoveel repertoire en het is allemaal even goed. Hoe, hoe, hoe selecteer je nou nummers uit dat je zegt van nou die moet ik nou beslissen. Even met de, of laat je het aan de luisteraars over? Kunnen de luisteraars nou, ja, ik, laat, ik, laat het, ik laat het aan de luisteraars over, maar ik zorg er zelf wel voor dat ik dus de nummers wel op elkaar moeten aansluiten. Ja, Hè? Ja, Want anders ja. krijg je een uh, soort van een, een rock'n'roll. En, en een, heb je nou, als het gaat om kerstrepertoire bijvoorbeeld, heb je dan ook een hele oud repertoire verzameld? Ja, zeker. Van de jaren 50 en zo? Pink uh, Crosby, ik noem maar wat. Pink Crosby zit erbij, ja natuurlijk. De, de klassieke nummers, hè, de klassieke kerstnummers zitten erbij. Ja. Maar daarnaast uh, natuurlijk ook de Motown en de Soul... Ja. Het Supremes en ja, White Christmas dat is toch wel apart. Ja. Nou, ik zag, nou we natuurlijk, uh, zijn we getuigen geweest in het nieuws dat er recent een enorme goede zangeres is overleden. was al in de 90 jaar oud. Ik zag op Facebook dat jij ook iets had ah, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. He, heb je daar nou bijvoorbeeld ook een repertoire van in je systeem zitten? dat je zegt, Ja, dat, dat... maar nu niet. Nee, dat, dat, nee dat... maar ik heb, ik heb daar wel muziek van. Want het is wel een uh, hele innemende stem, hoor denk ik. Hè? Bijzonder, een hele ja. mooie, mooie alt had ze ja, ik mocht er graag naar luisteren nog steeds. Ja. Ja, Mens verwacht het niet van mij natuurlijk. Soms zei alleen maar klassieke muziek of, of heeft ze ook wat moderne dingen ja, gedaan. Ja, een beetje Bach, Barok, uh, Beethoven. De, wel de klassieke stukken, zeg maar. Ja. ja. ja. Maar is erg mooi. Is dus is behoorlijk oud geworden ook, hè? 91 jaar. Ja, dat is ja. een uh, gerenommeerde leeftijd zoals je zegt. Ja, zoals van ja. Uh, we kijken 1924, dat dus reken maar uit. 91 jaar. Ja, ja. Hé, hey, maar drie uur muziek, drie uur kerstmuziek. Komt er uh, behalve kerstmuziek ook nog andere in repertoire langs? Of hou je het echt helemaal in de kerstsfeer? Ik hou het nu uh, op een nette kerstmuziek. Op nette, nette kerstmuziek. kerstfeer, ja. Ik had de vorige keer heb ik dus één uur uh, Christmas rock gedaan. Ja. En er zaten uh, wat nummers bij, waarbij de kerstballen zeg maar, uit de bomen vielden. En, <laughs> en daar kreeg ik dus ook wel de reactie van... God, uh, Willem uh, heeft zo'n jongen dat wel nodig. Ja. Zoals vinkers dat zou zeggen. <laughs> ja. En ik zeg uh, met de volmondige... Uh, ja, zeg ik ja... Het, nou, hoort, het hoort erbij. Het wordt gevraagd. En, uh, het wordt vanaf gedraaid. deze plek dan in ieder geval vast uh, heel veel succes met het uh, programma. En het is natuurlijk best wel een unieke gebeurtenis. Want dat hebben we de afgelopen jaren nog niet gehad. Echt. Nee. Een, een echt specifiek kerstprogramma, drie uur lang kerstmuziek hoor. Nee, ja, volgens mij niet, nee. maar dat ja, is wel met meer dingen zo. Uh... Ja, nou ja, dus uh, een beetje vernieuwend, vernieuwend werk af en toe, Dus uh, Ja, kijk, ik heb ook een, uh, een lijst gekregen van iemand, uh, Fifty Shades of Christmas. Ik denk, nou daar begin ik maar niet aan. Oké. Okay. Je weet het niet, je weet het niet, hè? Je weet het. Wat, wat ga jij zelf doen met de kerst? Ga je, ga je alleen maar uh, thuis uh, bij de televisie hangen en uh, nou, uh, volg ik, al je ervoor met allerlei hapjes? Ik zou eerst uh, wild eten, maar ik doe dit jaar rustig aan. Ja. <laughs> zeg maar. Ik, uh, ik ga het beleven, Jorks. zie het wel. Je gaat niet, je gaat niet ergens naartoe ofzo? Dat je, je, je ik wel, kijk wel. Je blijft ik, je, bij van... mij weet je nooit hoe het balletje rolt. Jij bent een flexibele kerst, kerstman. Het was een, ja, een rustige kerst. Oh, okay. maar, en hey, jij? Nou, ik, ik blijf ook thuis. Blijf thuis. De eerste kerstdag is natuurlijk ja, bijna verplicht familie. En de tweede kerstdag hebben we wat mensen uitgenodigd die, ja, die alleenstaand zijn en uh, eigenlijk niet zoveel uh, familie meer hebben of geen vrienden hebben of weinig vrienden ja. hebben. Ja. En die uh, eigenlijk gedwongen alleen zitten en dat, uh, dat proberen wij dan te voorkomen door ze uit te nodigen. Dus ja. Dat uh, is ook een beetje de, de, de, de kerstgedachte toch? Er zijn voor een ander. Dat is heel erg belangrijk. Ik, ga, ik, ik, ga, ik ga eens even kijken of ik een kerstnummer voor je hebt. Even kijken of ik er eentje tussen heb oh, uh, Zoek een hele mooie voor me uit willen. en natuurlijk voor de luisteraars. Want luisteraars... Uh, hier op het plein nog steeds erg gezellig. U kunt trouwens langskomen als u mee wilt praten in de uitzending is dat welkom. Want uh, ja, uh, we willen best van Zandvoort eens horen hoe we nou uh, de kerst beleven. Dus kom dan gezellig hier naar het uh, Gasthuisplein waar we staan bij de ijsbaan en waar we lekker live radio maken. Ben je er klaar voor Willem? Jonas? Jonas onze technicus. Jonas in de walvis? Nee hij zit niet in de walvis See mommy kissing Santa yeah, Well, here it is. Merry Christmas. en ik, ik wens u allemaal vanaf deze plaats, namens alle collega's van ZFM Zandvoort. Iedereen hier aanwezig natuurlijk. Een fantastisch kerstfeest en heel goed uiteinde straks. En een, vooral een gezond en een heel gelukkig 2016. Naast mij Imka Drommel. Imka. Goedenavond. En je bent regelmatig de sidekick, hè? Toch? Ja, ja. ja. Ik zal even uitleggen de luisteraars die niet weten wat dat is. Een sidekick die uh, assisteert de, de presentator van een radioprogramma om, uh, ja, om bijvoorbeeld het uh, lokale nieuws te brengen, het weerbericht, uh, allerlei actuele onderwerpen, uh, telefonisch met mensen uh, te gaan praten in de uitzending. Ja. En uh, ja, een, een onmisbare kracht uh, voor de presentator van een radioprogramma. Dank je. Ja, ja hier, mensen bij de ijsbaan die willen natuurlijk voornamelijk muziek horen. Ik kijk even naar Willem. Had je wel iets klaarstaan Willem? Uh... jij wel dat we staan. Nou dan gaan we eerst nog naar een stukje muziek. En dan gaan we straks even, want er komen ook gasten vanavond. heb ik van Dolly Tempierik begrepen. Uh, ja. uh, ik ga straks aan jou vragen hoe jij je kerst gaat doorbrengen. Maar ja. eerst weer even een stukje muziek. Ja. Heet hij nou Ria of heet hij nou Chris? Nee, hij heet Chris Ria, want dat was hem hè. Driving home for Christmas. En uh, dat heeft de gemeenteraad ook massaal gedaan. Die zijn ook uh, massaal in hun auto gestapt en naar Zandvoort toe gereden uh, om op tijd voor kerst uh, terug te zijn. Maar ook om een belangrijk besluit te nemen. Samen met het college van burgemeester en wethouders natuurlijk het dagelijks bestuur. Hebben wij goed nieuws voor de luisteraars van uh, Zandvoort. En met name voor de mensen die van een minimum uh, uitkering uh, moeten leven. Imca. Vertel. Je microfoon staat nog niet open. Ja, ja. Oké, okay, daar komt hij. Ja. Staat hij nu wel open? Ja. Nu hoort ik mezelf ook. De raad heeft... Niet de raad. Het college heeft dinsdag een besluit genomen voor de collectiviteitszorgverzekering dat die doorgaat. Dat die doorgaat? Ja. Er was dat... nog even sprake van dat het allemaal niet zou gehaald worden in 2016. Ja, het, het was eventjes onduidelijk. En nu is het besluit genomen. Dat scheelt... Met de oude kosten die geschat werden, 50 euro per maand. Per maand, per, per, uh, per bijstandsgerechtigde dus, ja. zeg maar. Mensen uh, die dus op een minimuminkomen zitten, die kunnen bij de en gemeente weet... vragen of ze in aanmerking kunnen komen voor die collectiviteit. Ja. En weet je nou ook of mensen die een ander soort uitkering hebben, maar wel op bijstandsniveau ook voor, voor dat bedrag in aanmerking komen? Ja, dat bedoel komen? ik. Die kunnen dus informeren bij de gemeente of ze daarvoor in aanmerking kunnen komen. En dan kunnen ja. ze zich melden bij Zilveren Kruis. Ja, en maakt dan maken het allemaal deel uit van de wet maatschappelijke ondersteuning Ja. Oké, okay. nou dat is heel goed luisteraars in Zandvoort dus. En met name als u dus van een minimum inkomen moet leven. Uh, dan betekent dat dat, dat u uh, dankzij dat het besluit dat het college net op de valreep heeft genomen. Uh, 50 euro per maand uh, erop vooruit gaat. Nou ja, 50 euro. Dat was de nieuwe raming voor, ja, uh, voor het ja, nieuwe ja. jaar. Ja. Uh, net deze korting, als je op de twee sterren gaat zitten op de aanvullende verzekeringen, ben je goedkoper uit dan dat je dit jaar was. Okay. En het aantal fysiobehandelingen is uitgebreid. Er zijn meer vergoedingen, dus het is een mooi pakket. Fantastisch. Nou, we hebben nog meer gasten. Er zit er eentje achter me, dat is Joop van Nes ook natuurlijk geen onbekende hier in Zandvoort en Dolly Tempierik zit ook achter, maar die gaat straks ook nog wel uh, iets aan ons vertellen. We hebben een uitstekende uh, man meegenomen die ons uh, voorziet vanmiddag van allerlei soorten muziek. Ik, en Jonas die bedient de knoppen als het gaat, maar als, als ik praat, moet is het toch bedoeling dat u hoort. Als hij dan het schuifje niet openzet, dan hoort u me niet. Dus Jonas die verzorgt dat uitstekend vanmiddag. Ik let Willem, erop, ik let erop. Uh... Willem, de mensen op de ijsbaan die willen zwingen, op de schaats kan dat? Ja, alles ja. kan vandaag. Alles kan vandaag. Wat ga je voor ons draaien, Willem? Queen, Wintertail. Queen, u, u krijgt de koningin vanmiddag, luisteraars. Daar komen ze. Red skies are gleaming. Oh, Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah! Children are fantasizing. Standing by, what a super feeling! Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa! Dream. So quiet and peaceful, Dream. tranquil and blissful. Dream. There's a kind of magic in the please Ghosting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas as long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. time, of the most wonderful time, of the year. Ja, the most wonderful time of the year. Andy Williams, helaas uh, een jaar geleden ongeveer uh, overleden. Maar de man had uh, met, deze, uh, met dit nummer een gigantische hit overal uh, ter wereld. En uh, het is ook, het is ook een, een plaat die ook nog heel veel wordt gedraaid zo rond de kerstperiode. En die Williams, de most wonderful time of the year. Nou, als ik zo naar de ijsbaan kijk, Imka, Ja, en, Jij kijkt met me mee. Dan zie je allemaal uh, jeugd uh, die ook uh, ja, de, de avond van hun leven hebben. Ja, het is heel gezellig. Want wat een goed initiatief is dat hier uh, in Zandvoort om op dat plein zo'n uh, zo gelegenheid te creëren. Zo'n uh, zo ijsbaan. Uh, een hoop gezelligheid hier op het plein. Uh, dankzij dat feit. En... Uh, ja, uh, alleen maar goed verzand wordt, toch? Ja, absoluut. Ja. En ik zei toen straks al uh, tegen bekenden van me. Wij gingen vroeger natuurlijk wel schaatsen in de duinen. In de, op de Vijverhut. Of op het Zwanenmeer Of bij de Bokkendorens. Ja. Omdat we strengere winters hadden. K Kwam maar... jij wel eens bij de Bokkendorens? Ja, zeker. Ging je daar ook eten? Nee, dat, nee, nee, nee. Want dan, als je nee, daar ging nee. eten, dan kon je daar wel eventjes je beurs trekken, denk ik. <laughs> nee, hè? want nee. dat is, ja. Voor een klein hoe ver nee. ben je toch gewoon zo 200 euro per persoon? Ja, nee, misschien ooit. Nee, ja, maar, maar dit doet er niet voor onder, wat wij vroeger dan hadden op die, op die natuurbanen. Ja. Doet dit hier absoluut niet voor onder? Hartstikke leuk. En, als... en beter verlicht. Ja. Ja. Ja. nou, er zit er. En geen scheuren en geen wakken. Geen wakken. Ik kijk weer even om, want de mensen die hebben gevraagd of wij ook de luisteraars, maar ook hier mensen op het plein, willen voorzien van zoveel mogelijk gezellige muziek. En dankzij Willem Bruist is dat ook mogelijk vanavond, want hij heeft muziek meegenomen. En morgen 4 uur staat hij hier nog te draaien, want en dan heb je nog niet een kwart gedraaid van wat hij allemaal bij zich heeft. Willem, toch? Uh, ik heb meer dan tien nummers bij me, dat klopt. Oh, hij heeft meer dan tien nummers meegenomen. Nou, dat... Zal ik er even voor één voor je opzetten dan? Nou, doe er maar één tegelijk, Willem. ja. Nou, komt hij. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero, año y Felicidad. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.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 Ja, ik liep uh, net even over het strand van Zandvoort en daar kwam ik ze tegen hoor, de Beach Boys. En ik zei, jongens, kom even mee naar de ijsbaan, kom even wat zingen. Nou, dat waren ze dan. De Beach Boys met uh, Senna is coming to town. Daarvoor José Feliciano met Feliz Navidad. En José Feliciano is een virtuoos uh, gitarist ook. Uh, heeft ook zelfs uh, nummers van de Doors op zijn repertoire staan, zoals Light My Fire en Late No Sunshine. Een blinde gitarist, uh, fantastische stem en een heel vrolijk lied, Imca, toch? Ja, heerlijk. Wat jij vergeleek het al met een zomerrit, hè? Ja, ik heb het een keer zomers op de radio gehoord. Ja, ja het gaat echt over kerst. I to ja. wish you a merry Christmas. Ja, maar dan had die uh, presentator toen niet in de gaten. Dus die werd gebeld, het was van Radio 3. Oké. Okay. Hey, straks, uh, Joop van Ness uh, zit hier achter me. Die uh, ontvangt sta, uh, straks een speciale dame... Die komen ook over speciale zaken praten. Dat gebeurt allemaal na de klok van 7 uur. Ik kijk even op mijn klokje. is dus, uh, bijna 10 uur 7. Dus we hebben alweer uh, bijna een uur erop zitten hier uh, op, bij de ijsbaan. Maar het is ook zo gezellig. Het uur vliegt om. En nog steeds een hele hoop jeugd op de baan. Ik zie ook wat ouders uh, wat voetstappen op de baan zetten. En ik zie wat ouders uh, uh, naast de baan staan en die staan met name te genieten van de gezelligheid hier. Want dat is het. En ze kunnen zo een beetje met elkaar praten en lekker een gluw wijntje drinken. Of een Heel andere gezellig. consumptie. En, uh, en genieten van alles wat hier uh, geboden wordt op het Gasthuisplein van Zandvoort. We zijn er trots op in toch? Ja zeker weten. Helemaal goed. En we zijn trots ook op Willem. Want Willem die heeft weer fantastische muziek voor ons klaarstaan toch? Nou ik weet, jij bent er al gek van Cliff Richard. Wat ben ik? Jij bent al gek van Cliff Richard. Ik ben gek van, ja zeker weten. En ik, jij, jij bent er gek van, ik word er gek van. Maar ik heb voor jou speciaal... <laughs> ja, Mistletoe Wine. Welk? Mistletoe Wine. Jij gaat echt door voor de vakantiereis, of niet? <laughs> ja. Goed zo. Hey, ja, komt ik kan bijna niet missen. Oké. Okay. Mistletoe Wine, Cliff Richard. The a carols a sing, the old is past. There's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow, fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme. Give logs on the fire and gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we Misselton en nou, ik heb even naar die misseltoon gezocht. Er die hang, die hangen wel wat takken aan het plafond, maar niet echt een misseltoog. Anders had ik er ook minder onder gaan staan. <laughs> maar uh, naast mij Ankie Miezenbeeker en Ankie uh, die is helemaal in tranen hier, Want ja, haar familie, het ja, meeste van haar familie zit in Australië. Dus Robert de Brink hebben we gebeld. We hopen dat hij komt straks. En dat hij komt vertellen dat uh, de.. Dat dat, dat de familie naar Australië mag. Nee, alle gekheid op een sokkie, Ankie, jij hebt iets speciaals te vertellen. Want het is hier al een sprookje, maar morgen helemaal, hè, toch? Ja, morgen is de sprookjeswandeling. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de sprookjeswandeling, dat doen we al voor het zesde jaar. En het is gewoon zo gezellig. Jong en oud kunnen naar meedoen. Jong en oud? Okay. Jong en oud. Maar de kindertjes kunnen helemaal verkleed. En uh, ja... En dan weet je het wel hè, als ze verkleed komen en ze zien een rood kapje en dan loopt zo'n klein rood kapje. Dat is gewoon om uh, op te eten eigenlijk. Ja, dus dan uh, is de bedoeling dat ze hoe laat hier zijn verkleed? Nou, uh, we beginnen zo'n beetje dat de sprookjesfiguren op het kerkplein lopen van een uur of vier. Dus vier uur in middag, oké. Ja, okay, en dat ja. duurt tot een uur of alle zeven, zeven uur. En dan slu dat sluiten we dan einde af met kerstliederen in de kerk. Ja. Ja, en in de kerk is er natuurlijk ook weer uh, van alles ja, te is de kerk, zien, kerk hier vlakbij, achter De kerk vlakbij, de kerk op het kerkplein, Want ik ben, ik ben natuurlijk geen zandwoord, dus behalve deze kerk hier achter ons, zijn er nog meer kerken hier in de buurt? Ja, we hebben nog een kerk, de katholieke kerk. Oké. Okay. Dat klopt inderdaad tot de grote krocht. Ja. Dus iets verderop, maar we houden alles gezellig bij de oh ja, de krocht natuurlijk, naast de krocht. Naast de krocht, inderdaad. De okay. Maar morgen houden we het gezellig op het kerkplein. Uh, vanaf een uur of vier, uh, uh, uh, uh, dat verkleden van de kinderen, moeten ze dat gewoon thuis doen? Of is het een centrale plek waar ze zich kunnen verkleden? Nee, dat mogen ze inderdaad gewoon lekker gezellig thuis doen. En uh, versier je zo mooi mogelijk. Er zijn leuke prijsjes en uh, ze kunnen kijken of ze er ook oh, ze kunnen ook zien. nog een prijs verdienen? Ze kunnen ook nog een prijsje winnen. Okay. Nou Ankie, heel gezellig. Ik hoop dat er een grote opkomst is. Hoe was het het afgelopen jaar? Nou, vorig jaar hadden we regen, regen, regen. Dus dat was erg jammer. Dus we hebben oh. het laatste echt in de kerk gedaan. Maar nou, morgen en niet hè? Morgen het... blijft het droog Nee, hè, morgen. morgen is het droog. Temperaturen gaat ook de goede kant op. In ieder geval voor ons wandelen is dat super. Voor de ijsbaan iets minder. maar goed. Nou, oma Willem, maar u even de, de klerenkast in duiken. Even kijken of u nog een mooie sprookjeskostuum hebt hangen. En tante Sjaan, kom ook gezellig langs. Neem je kleinkinderen mee. Nee, mee, mee, mee, mee. Verkleed ze als een rood kapje door een roosje, een snel zwartje en een snel witje. Neem ja, je maar. Weet je wat ze met een snel witje kunnen doen? Ja, dan kunnen ze een mooie uh, betoverde appel uh, maken. Ja, In de ja. chocola en met spikkels en versieren. Ante en ja, vergeet natuurlijk niet, Ja ik ga nog even gewoon door, dat weet je met mij. Ja. We moeten afsluiten, want het is bijna zeven uur, dus de deals komt er weer aan. Ik ga Willem even aankijken of hij voor ons een stukje muziek hebt ter afsluiting van het eerste uur. Zandvoort draait door. Oh ja, mine. Ja, ik denk het is. Ik denk dat het christmas is, want voetbalseizoen is nog steeds ongeveer watch football on Boxing Day when everyone's being really boring and you've fed up your present. You know? Listen, right, you can do whatever you want at Christmas as long as it's good, man. Well, what I'd say this Christmas is just do what you want, but make sure you do it like a let you it. If you can't be good, be careful. And make oh, sure you're good you get your present. I know, you might not tell what you are, but you're going to get a fist in the face if you don't shut off. <laughs> Just <laughs> not here, get a bag of salt. <laughs> Our cheeks are nice and rosy and come Ik weet het nog zo goed Mijn konijnenhok was leeg En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen En als ik lief ging spelen Dat ik dan wat lekkers kreeg Zij wist ook niet ZFM wens jullie allemaal fijne dagen